Drie uur. Dit is Radio 1 met Thijs van den Brink en Elsbeth Grutteke. Is er na de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen... minder geweld in het amateurvoetbal? Hoe kijkt voorzitter Rob Müller van Buitenboys een jaar na dato terug? En een van de bekendste klokkenluiders van Nederland, Ad Bos... kan eindelijk de bouwfraude achter zich laten. Nu eerst het NOS Journaal met Dorot Megens.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 Boeren is volgens het Duitse ministerie van Justitie een natuurlijke dood gestorven. Heinrich Boeren was 92 jaar. De Duitse premier, Yingluck Shinawatra weigert af te treden, zoals betogers op straat eisen. Ze noemt de eisen onacceptabel. De premier heeft een ontmoeting gehad met de leider van het protest. Die wil dat een volksraad een nieuwe premier aanwijst. Maar de premier noemt zo'n raad ongrondwettig, zegt correspondent Michel Maas.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 In Bangkok is het vandaag opnieuw tot ongeregeldheden gekomen... tussen demonstranten en de oproerpolitie. De demonstranten hebben onder meer vrachtwagens gestolen... om door barricades te rijden. De Nederlandse bischoppen zeggen dat ze in het Vaticaan... een inspirerend gesprek hebben gehad met paus Franciscus. Volgens een woordvoerder van de Nederlandse kerkprovincie... heeft de paus tijdens de eerste ontmoeting met de bischoppen... gezegd dat hij tevreden is over de manier waarop ze hun bisdommen besturen. Tijdens het bezoek hebben de bischoppen verteld... dat het niet goed gaat met de kerk in Nederland... Het aantal katholieken daalt en steeds meer kerkgebouwen... moeten wegens gebrek aan gelovigen en oplopende kosten worden gesloten. De paus zei dat de bisschoppen moeten volhouden en blij moeten zijn. Bischop Mierts van Roermond was na afloop onder de indruk... en zei dat de paus hoop heeft gegeven. Het weer vanmiddag schijnt de zon geregeld. Het is droog, er staat weinig wind en het is 6 tot 8 graden. Vanavond en vannacht gaat het op de meeste plaatsen licht vriezen de loop van de nacht kan dan mist ontstaan. Morgen blijft het bewolkt en droog. En dan wordt het hooguit 4 graden. Heleen de Geest, de waspraken van de sprookluider is die aangetroffen? Die is niet aangetroffen, maar uh, er staat wel file. Maar dat is op een hele andere plek. Op de A10 van Volendam naar uh, de Knooppunt Nieuwmeer. Dat is op de ring oost bij Watergaasmeer, 3 kilometer. Komt er een ongeluk en daardoor zijn er bij Knooppunt Watergaasmeer twee rijstroken dicht. <middel>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 Dag van harte welkom bij Dit is de Dag. We gaan praten over de gevolgen van de dood van scheidsrechter Richard Nieuwenhuizen... nu exact een jaar geleden. En dat gaan we doen met Maarten Baks en Rob Muller. En we praten ook met klokkenluider Ad Bos. Die kan na de bouwfraude, eindelijk na twaalf jaar, kandidaat gaan laten rusten. En ook nog aan tafel Peter Klossen, lector gastronomie. En tegen half vier is er uiteraard ook onze dichter bij de dag. Vandaag Rob Favier. En uw mening, die horen we graag via Twitter met de hashtag DIDD Of ga naar onze website, nu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 Sportjournalist Maarten Bak schreef het boek Wat een kutvoetbal, hè? De laatste woorden van uh, grensrechter Richard Nieuwenhuizen... voor hij stierf vandaag een jaar geleden. Nieuwenhuizen was uh, lid van de Almeerse amateurclub Buitenboys. en de voorzitter van deze club is uh, Rob Müller. Goedemiddag, hartelijk welkom allebei. Goedemiddag uh, Rob. Morgen is dus de herdenking voor de overleden grensrechter. Wat gaat er precies gebeuren? Um, we hebben dit weekend, uh, gisteren op de zondag, hebben we al een, uh, een aantal herdenkingen gehad. Uh, diverse teams waren, uh, in, konden dus hun uh, ja, een minuut stil te houden als ze dat wensten. Dan mochten ze zelf kiezen. Dat hebben zo gedaan een aantal. Uh, onder andere het uh, team van Michael Nieuwhuizen zelf, de B3, die heeft dat gedaan. Dat is de, dat is de zoon van. Dat is de uh, zoon van Richard. Yeah. Ja, die voetbal nog steeds bij ons gelukkig. En uh, morgen is het een, een, een, in principe hadden we een kleine herdenking uh, bedacht met familie en KVB. Maar er is toch uh, heel veel aandacht voor, opnieuw gelukkig. En we gaan het dus iets uitbreiden. We hebben om, uh, om vijf uur eerst de familie en, uh, en de KVB op bezoek... Uh, voor een gesprek onderling. Uh, dat is ook uh, besloten. En vanaf zes uur hebben we op het veld een, uh, laten we zeggen een herdenking... Uh, waarbij uh, de stichting Richard Nieuwenhuizen uh, iets aanbiedt... aan het bestuur van uh, Van Boys. En een uh, onthulling van een herdenking... Okay. Denkteken, en verwacht u veel bezoek of veel mensen daar? Nou, de pers in ieder geval wel. Ja, ja. Zal, dat is uh, ongelooflijk. Er zal heel veel pers zijn. En um, de familie is er. Uh, er zullen ook heel veel leden van, van buiten aanwezig zijn. De dat hopen we. Het is natuurlijk zoveel pers. Het kan ook wel eens een rem zijn om uh, daar heen te komen. Maar uh, er zullen genoeg mensen zijn. Ja. Hoe is het met de nabestaanden? Uh, slecht. Um, het gaat natuurlijk niet goed. Um, ze hebben geen tijd uh, of mogelijkheid om te rouwen. Het is uh, eigenlijk een, een, uh, elke keer weer als er iets op een veld gebeurt... worden zij genoemd, de vader. Uh, uh, Richard komt steeds in beeld, elke keer weer. Dus uh, nee, dat gaat niet goed. Nee. Uh, Maarten tegen de daders uh, loopt op dit moment een hoger beroep... waarin binnenkort uitspraken uitspraak ja. uh, Tegen zes jeugdspelers is een maximale jeugddetentie geëist... en tegen de vader van een van de spelers zes jaar cel. Uh, hoe kijk jij naar het verloop van die rechtszaak? Nou, klinkt misschien wat emotioneel met tranen in mijn ogen. En dan uh, van triestigheid. Uh, het is heel simpel, die daders die hebben wat uh, uitgehaald. Oké, okay, het hoge beroep is nog niet geweest. De uitspraak is nog niet geweest. Maar de verdachten zijn wel duidelijk daders. En uh, ja, ze hebben eigenlijk nergens spijt van. Nee. En dat, uh, dat komt heel raar en, en hard over. Maar ja, je zegt ze zijn eigenlijk daders. Voor jou is het helder. Ja, ik denk dat het voor iedereen helder is. Ja, Rob, jij zit ook te knikken? Ja, ik zit zeker te knikken. Het zijn de daders. Ze hebben het gedaan. Dat, dat, dat, daar is geen twijfel over. En ook allemaal in gelijke mate? In gelijke mate, maar het maakt uiteindelijk niet uit wie de dodelijke trap heeft gemaakt. Ze hebben het met z'n zessen gedaan plus een vader. Um, als je collectief iemand uh, volledig verrot schopt, dan, dan ben je gewoon dader en ben je schuldig. En ja. of je een trap tegen zijn rug hebt gegeven, of in zijn nek of op zijn hoofd, je bent schuldig. Ja. En de, de, u vindt dan ook eigenlijk, eigenlijk dat ze niet een hoge beroep hadden moeten gaan, Maarten? Uh, ja, ze mogen altijd in hoge beroep gaan. Ja, dat krijgen. recht hebben ze, maar... Ja, uh, ik snap wel dat ze dat doen. En uh, hun advocaten die zullen dat uh, natuurlijk adviseren. Maar goed, uh, ik verwacht wel dat uh, uh, het OM gewoon de, de schaffer handhaaft. Oh ja. Dus... Uh, zou ja. blijven schuldig. Althans, eh, voor ons. Ja, want meneer Muller, u zegt dat de familie... Eh, is nog niet echt aan Rauwe toegekomen. Zou het helpen als die rechtszaak is afgelopen? Ja, dat zal zeker helpen. Kijk, we hebben natuurlijk eerst gewoon de rechtszaak gehad in, in Lelystad. En dan gaat plotseling eigenlijk... gaan, gaan de verdachte in hoger beroep. Nou, dan wacht je eerst weer een aantal maanden. Dan is het het beroep is daar. En dan gaan we met z'n allen weer naar Leeuwarden. Ik ben er zelf ook geweest. En dan zie je daar een paar uh, opgeschoten jongelui. Uh, geen, enkel, uh, geen enkele... Uh, uh, brouw of spijt of wat dan ook... zitten elkaar een beetje de box te geven... ...te knipogen, uh, lees de telegraaf... de chancenaar, een verslaggever... ...ze hebben werkelijk maling aan alles. Mm. En, dat, en dat Als je dit als... ...ik ben alleen maar bestuurder... Ik ben niet, ...het is niet mijn vader of mijn man of vriend die, die dood is gegaan... Um, ...als je dat dan ziet... Nou, dit, ...ja, ik ben in staat... ...om, om, om ze ook... Uh, uh, ...eens een keer aan te pakken... ...en te, te vertellen wat, wat, wat ze gedaan hebben... ...wat ze misdaan hebben. Ja. Ja. Kun je nagaan hebben we het over een jaar later... Hè? ...en heeft hij nog de kriebels om zo'n jongen aan te pakken. Oh ja, dat zegt wel iets. Ja, lijkt me wel. Ja. De, de vraag waar we met jullie vooral over willen praten is... hebben we er iets van geleerd, van de dood van Richard? Heeft het ons iets goeds opgeleverd ook? Nou, nou. Ja, ja, Mark, zeg zeg het maar ja, maak... Uh, nou. Ik denk dat we het met elkaar eens zijn. Uh, corrigeer me maar, Rob. Maar uh, ja, we hebben er weinig van geleerd. Ja? Laten we maar eerlijk zijn. Natuurlijk... Uh, de dagen, weken na het gebeuren vorig jaar, 2 december... Uh, is er een, een tijd van bezinning geweest. Uh, volgens de KNVB en ook volgens het Verwijen Instituut... die hebben onafhankelijk van elkaar uh, onderzoek gedaan... is er minder agressie op de velden, 15% afgenomen. Uh, hoe, uh, Waar zijn die cijfers? Hoe, hoe zijn geloof je ze niet? Uh, nou, ja... Ik heb geen reden aan de integriteit van de KNVB te twijfelen... waar ik uh, wel mee zit uh, van... Uh, ja, hoe zijn de incidenten geteld? Wat is een incident? Uh, uh, ja, hoe zijn ze ermee omgegaan? Uh, u heeft geen die... reden om aan de integriteit te twijfelen... maar u gelooft het niet, als ik goed naar u luister. Uh, nou, dat heeft u nog goed begrepen. Ja. <laughs> ja. Maar meneer Müller, u staat op het veld. Heel veel, denk ik. Ja. Ja. Ja. Hoe, hoe, hoe, ziet, hoe ziet het er daaruit, een jaar na nato. Um, dus, ja... Ik, ik zie bij ons, bij de buitenboys zelf, zie ik een, een, een verbetering. Maar dat komt ook omdat wij extra regels, extra maatregelen hebben genomen. Maar die Juist... werden toch overal ingevoerd? Uh, nee, nee, nee. Want je, ah. hebt, je hebt dus twee verschillen. Je hebt dus de regels van de KVB hè, die een actieplan hebben uh, gemaakt en, en dat, dat wordt voor alle clubs is dat. Maar wij hebben extra maatregelen genomen en we hebben extra afspraken gemaakt. We hebben ook toezichthouders lopen. En die toezichthouders en dat, dat is een advies wat ik iedereen zou willen geven. Dat is de oplossing, omdat uh, ze zijn duidelijk zichtbaar. Ze, uh, als er weer een ouder is, want meestal een ouder, af en toe een opa of een oma, maar het komt altijd van ouders vandaan. Um, als die weer compleet over de rode gaan... na een scheidsrechter, grensrechter of, of tegenstander... maakt niet uit tegen wie... dan lopen de, onze toezichthouders lopen daarheen... stellen zich voor, vragen om de, aan de mensen... of ze iets rustiger willen zijn. Bij gewoon elke wedstrijd één of bij elke wedstrijd meer? Uh, de lopen uh, bij, uh, Tijdens de speelweekenden lopen er de, de, de twee, altijd. er zijn twee mensen altijd, altijd op, aanwezig... Op, die ja. lopen die, verschillende velden af? We lopen daar... de velden af. Wij hebben zelf uh, vijf speelvelden, grote speelvelden... en daar lopen ze gewoon in de ronde. En, en die het hebben is, ook echt wel wat te doen dan? Uh, nou, gelukkig niet heel veel. Maar het, het, ja, het komt wel voor. En uh, de, zij hebben dus de mogelijkheid van ons gekregen als bestuur... om uh, desnoods in wedstrijd te, te staken. Dat okay. mag niet van de KVB, maar wij doen het wel. Zij hebben die macht om tegen de scheidsrechter te, te zeggen... nou stoppen. Uh, nou stoppen. Ja. Ja. Uh. Maar zegt u nou eigenlijk... de regels van de KVB zijn niet voldoende? De regels die wij daar nog extra aan toevoegen wel? Uh, nou... Laten we eens zeggen, wij hebben natuurlijk heel veel meegemaakt vanaf 2 december. En wij hebben gezegd dat, dat er een aantal dingen echt moeten veranderen. En uh, de KVB is een hele grote organisatie. De KVB-Tugcommissie is ook een grote organisatie. Die kunnen niet zomaar alle regels veranderen. We zijn, ze zijn ook nog afhankelijk van UEFA en FIFA. Maar als iemand het kan, zijn zij het, toch, je toch? Um, ja, uiteindelijk zijn zij degene die moeten veranderen. Ze moet hebben ook een nieuwe regel ingevoerd. Als je gele kaart krijgt, dan word je niet meer genoteerd bij de KVB. Maar moet je tien minuten van het veld. Klopt. Ja, ja, de maar het is een buitstraf. Goed plan? Ja, vind ik wel. Er zijn de meningen over verdeeld, maar persoonlijk vind ik het wel. Omdat je gewoon toch een afkoelingsperiode hebt van tien minuten. Ja, of je en... wordt extra boos. Uh, kan ook. Ja, kan ook. En uh, als je één minuut voor tijd uh, die gele kaart krijgt... Dan, uh, ja, dan heb je er eigenlijk ook niks aan. Want ja, je mag één minuut eventjes uh, je afkoelen... en daarna is de wedstrijd afgelopen. Ja. Hij wordt niet naar de volgende wedstrijd toegetreden. Nee, en hij wordt ook niet geregistreerd bij de KNVB. Hè? Ook dat. Terwijl dat vroeger wel gebeurde. Mm, ja, precies. ik lossen? Nou, ik vraag me af of die toezichthouders. Hè? Hebben die, wat voor mensen zijn dat? Want die moeten wel bijzondere talenten hebben. om agressie um, uh, de kop in te drukken. Ja, nou, de bijzondere talenten zijn in ieder geval dat het vrijwilligers zijn. Dat is al een talent tegenwoordig bij, bij voetbalclubs. Um, en ze zijn gedreven. Ze kenden Richard, uh, de meeste kenden Richard ook. En het zijn gewoon vrijwilligers van onze club. We hebben ze opleidingen gegeven. Ze hebben met ja, de politie is. gesproken. Ja. Ze zijn bij de arena geweest. Ze hebben daar bij de BAV-cursus. Alles. Dus we hebben wel gezorgd dat het mensen zijn. dat ze in ieder geval. Um, weten hoe ze ermee om moeten gaan. Ja. Het is niet dat je zomaar iemand een jasje geeft... en dan ben je toezichthouder. Zo kan het niet werken. Nee, dat zou zeggen. Maar dat is de oplossing, zegt u. Zou voor, ons dat, doen? Ja, voor ons is dit echt de oplossing, omdat het, omdat het werkelijk remt. Het remt de agressie naar, uh, ja. op het veld. Maarten, jij bent vroeger voetballiefhebber geweest. Nog steeds. Nog steeds, maar je komt er niet veel meer, toch? Nou, uh, ik weet niet hoe je dat bedoelt. Professioneel of uh, nee, Ik als, heb begrepen dat als, je op een gegeven moment voetballer. hebt gezegd... het is mij ja, te veel klopt. gedoe, ik stop ermee. Dat klopt. Een jaar of tien geleden uh, heb ik een, in één maand tijd... zowel het veldvoetbal als het zaalvoetbal verlaten. Ik werd gek van de agressie. En uh, heb ik het niet alleen maar over uh, het contact... maar ook de verbale agressie. Op een gegeven moment denk je van, ja, waarom doe ik dit allemaal? Uh, het, het schiet het op. Uh, onze aanvuller liep van het veld of die had er geen zin meer in. In de rust moest je hem weer uh, zo ompraten dat hij nog de tweede helft mee kon spelen. Want anders had je op een gegeven moment misschien wel een man te weinig. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Ja, op een gegeven moment dacht ik van, ja, waar gaat het om? Iedereen denkt tegenwoordig maar dat hij bij Ajax fijnheid aan het voetballen is. Het is allemaal... Alsof ze zich daar netjes gedragen. Ja, nou, inderdaad. Ja, precies. Laten dat we even die naar die gisteren zien, kijken. Hè? Ja, ja. ja. Dus men gaat al het veld op met de instelling van... nou, vandaag gaan we eens even ons even lekker uitleven... en gaan we ons even lekker er tegenaan. Ja. Jij ziet ook geen verbetering het afgelopen jaar? Bij uh, 90% niet, nee. nee. Kan, het, kan het verbeteren? Of zeg je van het zit gewoon in de mensen, het zit in de tijd. Dat gaan we niet meer redden? Nou, deels uh, geloof ik niet erin dat we het gaan redden. Maar wat ik zei, ik hoop toch op die bezinning. Er is een, toch wel een bezinning geweest het laatste jaar... Uh, dat merk ik aan alle kanten. Uh, alleen, ja, je moet eigenlijk elk weekend weer als club er bovenop zitten. Van jongens, vandaag ga je gedragen als leider. Kan je er wat bovenop zitten als trainer, door de weeks. Uh, je hoeft niet alleen maar straffen uit te delen... maar je kan ook een beloning uitdelen van tevoren. Er zijn clubs die zeggen van nou, weet je wat... Uh, door de weeks iedereen die zich op de trainingen nek is gedraagt en die zich aan de sportiviteit houdt en bla bla, bla en die, een, die krijgt een consumptiebon. Hmm. En jij als BNU... kan is best in, een hoop te doen, zeg je. Uh, en En het kan. Al, er zijn, er zijn talloze dingen te doen. En er worden al talloze dingen worden gedaan. Bij allerlei clubs vaak verschillende dingen. Oh ja, we zijn er nog lang niet. We zijn er nog lang nee. niet. Meneer Mullen mag ik u morgen een goede herdenking wensen? Dank u wel. Let go. Klokkenluider Ad Bos werd vanochtend ontslagen van strafvervolging. Ad Bos, goedemiddag. Goedemiddag. Van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ja, hoe voelde dat? Nou, een opluchting. Zo na 12 of 16 jaar bouwverhouden. Ja, dat is een hele tijd. Zullen we eens even terug uh, gaan in de tijd? Naar 2001, want toen onthulde u dat er in de bouw voor miljoenen gesjoemeld werd. Ja. Voor miljoenen, zo niet miljarden, fraude in de bouw. Steekpenningen, kunstmatig opdrijven van de prijzen, dubbele boekhouding. van wegenbouwbedrijf Koop Men wist wat er aan de hand was. Men heeft dat constant Is men bezig geweest in een doofpot te toppen. De onthullingen leiden tot een parlementaire enquête met Ad Bos in de hoofdrol. Ik ben Ad Bos, beter bekend als de klokkenluider. Ad Bos wordt niet alleen niet beloond voor zijn onthullingen. Hij wordt nog steeds vervolgd door justitie. Terwijl de bouwbedrijven al lang geschikt hebben. Ad Bos zelf werd vervolgd. Tot vandaag. Ja, tot vandaag, meneer Bos. Want dat is nu voorbij. U werd nog altijd vervolgd omdat u een ambtenaar zou hebben omgekocht en vanwege mijn uh, ja. eet. Waarom duurde dat zo lang voordat justitie eindelijk eens heeft besloten om daarmee op te houden? Uh, nou ja, dat duurde lang. Ze zijn constant bezig geweest om uh, te bewijzen dat ik het uh, gedaan had. Op uh, 5 december 2008 heeft het gerechtshof in uh, Den Haag heeft een uitspraak gedaan in deze zaak. En hebben ze gezegd dat de uh, justitie uh, een onrechtmatige daad jegens mij had gepleegd. En het was niet ontvankelijk verklaard. En daarop zijn ze toch weer in cassatie gegaan. Met allerlei uh, voor mij onbegrijpelijke argumenten. En toen is het later terugverwezen naar het gerechtshof in Amsterdam. Ja. Zo, zo bleef u dus eindeloos bezig. Nou is het voor heel veel mensen moeilijk te begrijpen, want ja. veel mensen zien u toch als degene die die bouwfraude aan de orde heeft gesteld. Ja, zo zag ik mezelf ook. Ja. <laughs> maar blijkbaar dacht justitie daar anders over. Hoe, hoe heeft u dat eigenlijk ervaren, dat u daar zo lang nog ja, uh, last is, van heeft gehad? Dat is, dat is, het is werkelijk uh, ongelooflijk dat een, een staat, een overheid, uh, zo met een simpel klokkenluider dat je naar weer kan gaan. Was, uh, was u dat, een simpel klokkenluider? Uh, nou vind ik, laat ik zo zeggen, ik zie het zo, ik kom met uh, allerlei zaken uh, bij de overheid aan en die hebben de, vind ik, dat ze die, die, die schaduwboekhouding moeten onderzoeken en hun werk moeten doen en de klok, niet, zich niet met de klokkenluiden mee bezighouden, althans niet in die mate dat ze gedaan hadden. Ja, wat heeft het voor gevolgen voor u gehad dat dat zo lang heeft geduurd? Ja, dat doet je wel wat. 16 jaar lang je gezin en je hele familie uh, als verdachte bestempelen. Hè? Want je komt ook over straat. Uh, iedereen roept waar rook is, is vuur. Dus uh, ze, ze, ze, ze blijven je toch wel verdacht vinden. Ze maar u door... zat toch ook in een caravan op een gegeven moment? In Kemper, ja. In ja. mijn huis, alle financiën, alle financiën uh, hebben we opgemaakt. En hebben we ons huis verkocht om het hoofd boven water te houden. En toen hebben we van het laatste restje een Camper gekocht. En toen gingen we als zigeunen verder. Ja, Uiteindelijk bent u wel weer in een huis terechtgekomen. Ja, klopt. Ja. Ja, ja, dus dat is wel op bepaalde mate weer goed gekomen. Uh, althans, uh, het heeft u natuurlijk heel veel gekost. En nu is u, uh, bent u dan uh, ontslagen van strafvervolging. Maar gaat u ook nog een, uh, een schadevergoeding eisen? Gaat u nog een reha rehabilitatie eisen? Ja. Gaat dat nog door wat u betreft? Uh, nou, ik ben nou zover gekomen, dus ik geef het niet zo gauw meer op. Maar ik weet het nog niet. Want we hebben tegen elkaar gezegd, laat we eerst eens even de vanmiddag afwachten. De uitslag, de uitspraak van het gerechtshof in Amsterdam. Nou, die hebben we nu binnen. Uh, ik moet ook eventjes een pas op de plaats doen. Want ze hebben nog twee weken de tijd. Hebben we allebei de tijd om in cassatie te oh, gaan? Nog een keer. Ja. Ja. ja. Sorry. En u, u gaat dat niet doen, neem ik aan. Maar u weet nog niet zeker of of dat of, of justitie dat niet toch, toch nog gaat doen. Oh, nog een keer. Oh ja, nee, nu begrijp ik het. Ja, het ja, zou kunnen. Ja, oh ja, hey, Sorry. ik was er weg even kwijt. Maar ze kunnen nog in cassatie. Nou ligt dat niet voor de hand. Want het, de AG, het OM, heeft zelf niet ontvankelijk geëist. Nee. Dus ja, het staat een beetje vreemd als ze dan in cassatie gaan. Maar ja, vorige keer had ik ook zo'n ervaring. Dacht ik, dit doen ze niet. Dus u juicht niet ja. te vroeg. Maar nee, u, en u zegt klapt. van, ik moet me eens even beraden. Ja. Dat is te begrijpen. Maar u heeft uw gedachten daar waarschijnlijk alles over laten gaan. Wat, wat, wat zou u graag nog willen? Nou, ik zou uh, gewoon eerherstel in ieder geval. Hè, want dit is, uh, dit is nu, uh, je bent verdachte af, maar een beetje normaal eerherstel. En uh, uh, dat lijkt me wel op zijn plaats, ja. En wat voor vorm zou dat dan moeten hebben? Ja, dat weet ik nog niet. Zoals ik u net ik zei, soort... zal, zal ik me daar nog over beraden. Ja, Peter Klossen? Ja, het lijkt me dat je daar geen advocaten van kunt betalen... van nee, dat is waar, Nee, dat is waar. Nee, dat is wel... In deze procedure zit wel verwikkeld... Dat is wel zo dat ik de advocaatkosten... juridische kosten enzovoort... Uh, die, uh, die moet ik inbrengen. Die kan ik inbrengen, laat ik het zo zeggen. Ja, dus die krijgt u vergoed, maar u heeft ja. natuurlijk meer financiële schade. Ja. Uh, ik neem aan dat er ook nog wel een prijskaartje is... of in ieder geval een rekening die u ergens in wilt dienen. Uh, dus zoals ik u net zei... daar ga ik me over beraden, ja. Ik wil, ik wil het wel, maar het moet ook zin hebben. Ja. Ik zie dat u een plastic tas bij zich heeft. Zit daar nog een schaduwboekhouding in? Uh, ja, de, de derde schaduwboekhouding. De tweede <laughs> helemaal gehad. <laughs> nee hoor, dat is een grapje. Daar, daar zit niks in. Nee, nee, nee klopt. Nee. Het, was, het is twaalf jaar geleden was Zembla het programma wat het naar buiten bracht. Ja, uh, ja. Voor u speelt het al langer. Hoe lang bent u nou in totaal met deze zaak bezig? 16 hè? jaar. Ik, de, eind 1998 begin. Eind 1997 heb ik het uh, intern aanhanger gemaakt. Toen werd ik volksvijand nummer 1. Uh, vervolgens ben ik naar uh, januari uh, 99 ben ik naar uh, justitie gegaan, CRI. En na 2,5 jaar onderzoek hebben die uh, mij een brief gestuurd waarin ze vermeld hebben van ja, er uh, zijn geen, is geen aanleiding toe om te, tot vervolging over te gaan. Ja. En op dat moment, dat was uh, juli 2001, ben ik naar Zembla gestapt en die hebben in vier maanden tijd gedaan wat het OM in 2,5 jaar tijd niet kon. Namelijk in kaart brengen van wat er aan de hand was. Ja, en toen uh, is het de, de bal ja, gaan rollen. He? De minister kortals is afgetreden. Uh, ja, toen, uh, toen uh, ik was vreselijk uh, voorzichtig om te zorgen dat niet de schaduwboekhouding bij de, de fotorolletjes van C bij ja. belanden. Ja. Uh, daar zijn we vrij sterk in. Daar heeft u, meerdere, u heeft meerdere kopieën gemaakt, begrijp ik. Uh, dat kunt u wel stellen, ja. Vanuit ja. Tasje, vanuit ja. Tasje ja. Die enige de de heeft kopie. u nog altijd bij zich, Verwijt u zichzelf iets in deze hele affaire? Of zegt u, ik heb nooit iets fout gedaan? Nou, de, de, uh, ik zou rooms zijn als de pauze, dat zou ik zeggen. Nou, is het toch gaan waarschijnlijk, maar uh, <lacht> <lacht> het is, ik verwijt mezelf in zoverre... dat ik nog vrij naïef was, aanvankelijk, in het begin... dat ik uh, uh, zomaar kon bevroeden dat de, de staat, de overheid met mij mee zou werken om dit vuiltje uh, op te lossen. Waarom is dat naïef? Dat mag je toch verwachten? Uh, ja, dan bent u ook naïef. Hmm. Ja, dan zijn we beide naïef. Gelukkig, dat schept een band. Maar wie, wie heeft het dan <lacht> belang om dat niet uit te zoeken? Degene die daarin zitten en die veel te veel banden hebben, nauwe banden hebben met de aannemerij. Want dat is het echte probleem, de verwevenheid tussen de overheid en de aannemerij. Ongetwijfeld. Ja? ja? Ongetwijfeld. Ja. Zou u het weer doen? Ja hoor. Oh, dat, dat zegt die... u wel heel snel. Ja, maar de, die vraag hebben ze mij al, uh, al, uh, al vanaf uh, heel wat jaren geleden gesteld. Ja, ik, dan zeg ik altijd, ik zit zo eenmaal in elkaar. Als je ergens aan begint, dan moet je het ook afmaken. Ja. En wat er van komt, dat komt ervan. Ja, maar dat dus zegt dat u dat... nou wel zo makkelijk, maar het heeft u heel veel gekost. Ja, dat klopt, maar ik zeg dat nu makkelijk, omdat ik net uitspraak gehoord heb. Dus kan ik het nog wat makkelijker zeggen. Ja, oké. Okay. Uiteindelijk kan weer gerechtigheid voor u. Precies. Maar de vraag is wel, hoe heeft u dat eigenlijk volgehouden? Want ik kan me voorstellen dat er momenten zijn geweest de afgelopen jaren dat u dacht, was ik was maar nooit aan begonnen of. Ja, nou zit ik niet helemaal zo in elkaar, maar die zijn er ongetwijfeld geweest. Maar u, ik heb, u weet het niet meer? Ik heb ja wel, ah. ik heb het vol kunnen houden door de hele uh, goede band met een gezin. Familie en vrienden die mij overal. In, en media niet te vergeten. Die mij enorm gesteund hebben. Als ook met uh, ambtenaren en overheid die het goede met mij voorhouden. Jazeker, die zijn er zat. Uh, worden media. Over, die worden wel eens overwoekerd door andere uh, elementen. En ik heb het vol kunnen houden door bijvoorbeeld de uitspraak van een parlementaire enquête op 12 december 2020 waarin mijn hele verhaal keurig werd onderschreven. En op 5 december 2008, zoals gezegd... door de uitspraak van het gerechtshof in Den Haag... dat gaf mij de nodige kracht om ja. weer verder te gaan. U heeft die data gewoon in uw hoofd zitten? Ja, ja ik heb een dossier van 300 ordners... maar deze data zit ja. erin gegricht. Ja, want Ik kan me voorstellen dat niet al die 300 ordners in uw hoofd zitten, toch? Nou, qua grootte van mijn hoofd zou het wel kunnen, maar nee. <laughs> dat nee, dat, niet, gaat, dat niet. gaat niet. Nee. En u zegt nu van, uh, ik, ik neem mezelf niks kwalijk. Uh, had dat het ooit... Heb ik niet gezegd, dat zijn nee, woorden. nee, ik vroeg van, heeft u zelf fouten gemaakt? Toen zei u van, nou, ik ben naïef geweest. ja, ah, Ongetwijfeld die fouten ja, Maar in ook de periode niet. daarvoor, toen u nog in die wereld zat... heeft u toen dingen gedaan die eigenlijk gedachtelijk niet kunnen verdragen? Mm, ik vind van niet, nee. Het is, ik heb heel goed relatiebeheer gevoerd. Ik was verantwoordelijk voor de uitvoering van werken. En uh, wij waren een heel snel groeiend bedrijf. En al groeiende, heel groot, we groeiden heel snel. En we behoorden toen de tijd bij de beste tien van, uh, van uh, Nederland... Omzet. Ja. En dan kom je uh, steeds hoger en steeds dichter met dit soort uh, praktijken aanrakingen. En dan ga je je afvragen. van, uh, Moet het nou wel zo en doe ik er dan mee? En hoe ver ga ik? En u bent op tijd gestopt? Vindt u zelf? Uh, vind ik wel. Ja. ja, dat blijkt wel. Dat is inmiddels wel duidelijk. Ja dat zegt de rechter ook ja. inmiddels. Ja. ja, inderdaad. Dat wordt nu. En dat is wel weer prettig dat ik dat vanmiddag ook te horen kreeg. Wanneer uh, weet u wat u vervolgstappen zullen zijn? Uh, nou, als ik weer één of twee maanden verder ben, dan. Uh, over de kerstdagen heen, dan heb ik wel een idee. En wat gaat u vanavond doen? Vanavond gaan wij met alle vrienden en kennissen en mensen... die vanmiddag bij de rechtszaak aanwezig waren... lopen we even Amsterdam in. Nou, Ik wens u veel plezier daar. Het klinkt als een paar hooligans die in stap gaan. Ja, dat is waar. Aan de kant. Allemaal aan de kant. Een beetje overjarig hooligans, ja. Het is tijd voor ons dichter bij de dag. Rob Favier, goedemiddag. Het gedicht heet Goede Smaak. Wij leven in een land van smaak met vele varianten. Drie sterren of gehandicapt, wij kennen alle kanten. Maar is het te verteren als zonder kraak of smaak... studenten worden ingezet voor een geheime taak? En soms is het zo smakeloos en werkelijk niet te vreten... als op het veld met veel geweld het spreekwoord wordt vergeten... dat over smaak niet valt te twisten... Gun ieder toch zijn plek. Ook juist die mooie disgenoot die leidt aan een gebrek. Laat ons you and you and me zijn. Dan maken wij de smaak. Oprecht en alles in het licht. Getrouw in elke zaak. Dat wens ik hare majesteit. Voorstin van allemaal. Zij getuigt van goede smaak. Ze doet dat maximaal. Dankjewel. Ik denk dat het vanavond boven het Koninklijke Bed komt te hangen. Rob Favier, wij zetten het in ieder geval op onze website... Dit is de Nu en dan kunt u ook gesprekken terugkijken... en reacties of ideeën kwijt. En wij bedanken onze gasten. Dat waren vandaag Rick van Amersfoort, Glenn Schoen... Peter Klossen, Justine Marcella, Job Cohen, John Kerstens... Maarten Baks, Rob Muller en Alten Bos. En zometeen hier de Villa, Villa VPRO. Goedemiddag, wat gaan jullie doen? Hallo, Elsbeth. Um, ja, wat moeten hulporganisaties nou wel... En vooral niet doen in rampgebieden. En daar schreef de hoogleraar Thea Hilhorst met collega's een boek over. En verder hebben we het over de commissie Dessens. Misbruik van Interpol door verschillende staten. En we komen nog even terug op dat ene telefoontje van Van Rij... dat niet is getapt. Dat zo in de villa. Dit is Radio 1. Half 1, Dordme uh, half, 1 half 4, door het Megens en het de inkoopmanagers in de industrie worden steeds optimistischer. Hun index is gestegen naar de hoogste stand sinds april 2011. Sinds die maand is de hoeveelheid ingekochte materialen niet zo sterk gestegen. Inkoopmanagers kijken vooruit naar orders en bestellingen... en zien dus het werk aankomen. Volgens de ondervraagde bedrijven neemt de werkdruk toe. Oorlogsmisdadiger Heinrich Boeren is dood. Hij overleed in een gevangenisziekenhuis bij Dortmund. Ruim zes decennia wist hij aan vervolging te ontkomen...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 En het gerechtshof in Amsterdam heeft een punt gezet achter de vervolging van klokkenleider Ad Bos. Het OM had zelf om stopzetting gevraagd. Omdat de vervolging eigenlijk geen doel meer dient. Bos was twaalf jaar geleden de klokkenleider in de zaak van de bouwfraude. En dat zijn de hoofdpunten. ARB Verkeersinformatie: Helene de Geest. Er staat een lange file op de A10, de Ring van Amsterdam. Aan de noordkant van de stad tussen Nieuwendam en Watergraafsmeer. Vijf kilometer. Er is een ongeluk gebeurd. De linker is daar dicht. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, ook 5 kilometer tussen Oosterbeek en Arnhem-Noord, ook door een ongeluk. Daar zijn zelfs twee rijstroken dicht. De N243 tussen Alkmaar en Hoorn is zelfs helemaal dicht in beide richtingen tussen Middenbeemster en Avenhoorn. Ook daar is een ongeluk gebeurd. Dan ook nog een bericht van de spoorwegen. Van en naar Geldermalsen rijden namelijk geen treinen door een aanrijding. Treinreizigers hebben daardoor ruim een uur vertraging. Dit is Radio 1, Villa VPRO, Tessel de Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Wij beginnen vandaag aan de laatste maand van dit programma. Op 31 december om half vijf gaat de deur van Villa VPRO definitief dicht. Maar zover is het gelukkig nog niet. En vandaag hoort u dus als altijd na vier uur... ons panel Schuld en Boete over actuele juridische zaken. Cultuur met Anton de Goede over zwarte zalen... waarin schedels, skeletten, opgezette dieren en landschappen zweven. En Metropolis Radio bekijkt de bevallingscultuur in Turkije. Landen die worden getroffen door natuurgeweld of oorlog... worden overspoeld door hulporganisaties van over de hele wereld... met de beste bedoelingen, maar hun inzet pakt lang niet altijd goed uit. Wat moet je wel en wat moet je niet doen? Thea Hilhorst is hoogleraar hulpverlening en wederopbouw. Ze schreef er een boek over en zij is hier bij ons te gast. En uw reacties zijn als altijd welkom via de site villavpro.nl. Dit is tot half vijf Villa VPRO. Maar eerst dit. Dit jaar zijn in Turkije 1100 Europeanen opgepakt... die zich in Syrië wilden aansluiten bij islamitische paramilitaire eenheden. Dat melden Turkse media vandaag. En Nederlanders zouden in de top 4 staan. De meesten zijn Turkije uitgezet. Volgens de Turkse geheime dienst zouden nog eens... 1500 Europeanen van plan zijn naar Syrië te gaan... om in de burgeroorlog te vechten. Aan de telefoon Zini Özdil, politicoloog aan de Erasmus Universiteit... Turkije-specialist. Meneer Özdil, goedemiddag. Uh, goedemiddag. En kleine correctie. Ik ben uh, historicus, geen politicoloog. Oké, okay. historicus. Dat is nog veel, veel beter eigenlijk. <laughs> U kunt <laughs> terug ook. in de tijd <laughs> kijken. Dat kunnen wij ja, niet. Wij leren, wij van. Ja. ja. Um, uh, verbaast u deze cijfers? En nee, laat ik eerst vragen. Acht u het plausibel, dit aantal? Oh, zeer zeker hoor. Uh, het verbaast me ook niks. Uh, kijk, we moeten niet vergeten dat Erdogan in uh, 2011... Uh, een inschattingsfout uh, maakte. De premier, ja? Uh, ja, de Turks premier. Uh, toen het geweld escaleerde in Syrië... Uh, uh, ontving hij met open armen uh, Syrische vluchtelingen. Inclusief uh, gewapende strijders... Er werd een oogje geknepen als het uh, ook ja, radicale strijders waren. Er werd uh, onder de radar politieke en militaire steun verleend... met de verwachting dat het uh, vrij snel afgelopen zou zijn. Ja. Maar dat gebeurde natuurlijk niet. Dus ondertussen zijn er tussen de 600.000 à 1 miljoen Syrische vluchtelingen in uh, Turkije. Het merendeel zit in vluchtelingenkampen. Uh, uh, uh, het grootste deel in de provincie grenzen aan Syrië. Heel veel maatschappelijke spanningen... Uh, de strijders die ja, door die grens heen en weer gaan, uh, in, in die kampen trainen bijvoorbeeld... Uh, die beginnen nu een soort van ja, uh, een probleem te worden. Uh, het, het, wordt, het wordt een groep die je niet meer zo makkelijk onder controle kan houden. Nee, wat, wat eigenlijk de, de, de vraag uh, was, is, verbaast u uh, het grote aantal... Europeanen, Nederlanders, Belgen, Fransen, Duitsers, 1100. Dus het gaat eigenlijk meer om, om de afkomst van de, van de uh, toekomstige jihadstrijd. Oh oh ja, nee, maar dat, dat, dat is natuurlijk ook niet uh, verbazend. Uh, Al vanaf het begin uh, weten we dat er heel veel uh, Europeanen naar Syrië gaan. Uh, met, met name die, die vier landen die zijn genoemd in, in het bericht: Duitsland, België, Frankrijk en uh, Nederland. Uh, en 1100, ja, dat is, ja, is niet verbazend. Nee. Nee, nee, maar het getal lijkt wel groter dan, uh, dan aanvankelijk uh, gezegd werd. Hè? In Nederland werd ook gezegd: uh, ja, het zouden er zo'n 100 zijn of 130. Dat zijn ja. natuurlijk, want wij staan, blijken in de top 4 te staan. Verbaast u dat? Uh, ja, ik weet niet of het tot vier is, het, uh, Er werden vier landen genoemd in de berichtgeving, onder meer die, die die landen, en Nederland was een van die vier, dus dat is een indicatie dat het een groot aantal is geweest, maar ik denk dat de meesten toch uit Frankrijk uh, zullen uh, komen, want ja, er wonen ongeveer 5 miljoen uh, moslims, de grootste islamitische bevolking in Frankrijk. Uh... West-Europa, zeg maar. Ja, uh, u uh, zei net uh, dat veel van die strijders uh, zich in die kampen ook uh, ophouden hè, en dat dat moeilijk te controleren is. Hoe kunnen zij dan die 1100 Europeanen opgepakt hebben? Nou, uh, u moet zich niet uh, vergissen, de Turkse geheime dienst en de, ja, de Turkse, hoe zeg je dat, militaire intelligentie. Weet precies, die weet uitstekend. Die weet precies wat er gaande is. Uh, want nogmaals, die vluchtelingenkampen, die worden gerund. Door de Turkse overheid. Ja. Uh, de Turkse overheid weet vanaf het begin uh, wie uh, de grens overgaat. En wat voor clubs uh, dat zijn. Dus dat is, uh, ja, dat is logisch. Dus als ze met de schatting komen dat nog eens 1500 Europeanen van plan zijn om naar Syrië te gaan. Dan kon dat best wel eens kloppen. Dat kan kloppen ja. En ja. we moeten ook niet vergeten dat de krant die dit naar buiten bracht. Dat is de Zaman krant. Die, ja, die is geleerd aan de Gulen beweging. Ja, dat is een soort van... Die worden weer lastiggevallen of zijn lastiggevallen door de regering Erdogan? Ja, niet lastiggevallen, Er is een soort van interne machtsstrijd gaan. Ze hebben samengewerkt de afgelopen tien jaar. Ja. En nu dat de circuliere machthebbers een beetje verdwenen zijn, is er een soort van interne machtsstrijd. Dus die context moet zo nu vergeten. Hè? Nee. De boodschap is eigenlijk van: Kijk eens Erdogan, wat voor een razoortje je ervan hebt gemaakt. Zoveel uh, ja. uh, radicale strijders. Uh, maar nu denk. zou Ankara ook uh, uh, dit verhaal in een rapport hebben gezet en naar de verschillende Europese hoofdsteden gestuurd hebben. Wat zit daarachter? Nou ja, de, ja de, het bericht is dus dat het, uh, de Turkse geheime dienst uh, naar de betreffende landen een rapport heeft gestuurd. Ik vermoed naar de militaire intelligentiediensten van die landen. Uh, dat zal wel kloppen, alleen ja, het, je kunt het niet downloaden, dus ik kan het niet doen. Nee. Nee, zit, eigenlijk... zit er een impliciete mededeling achter, joh, doe er eens wat aan? Nee, ik denk het niet, want uh, Turkije heeft al geruime tijd, uh, krijgt al uh, druk van Europese landen, van, ja... Uh, doen ze doe wat aan die djihadis. Want ja, als je uit Nederland wil vertrekken naar Turkije... kan niemand je tegenhouden. Ja. En, vanuit, en vanaf Turkije is het heel makkelijk naar Syrië gaan. Daar heeft de Turkse regering een verantwoordelijkheid... Uh, die ze niet heeft uh, opgepakt vanwege de pragmatische redenen. Ze willen van Assad af, zeg maar. Ja, oké. Okay. Zini deal. Historicus aan de Erasmus Universiteit. We hadden het over 1100 Europeanen die in Turkije zijn opgepakt... omdat ze van plan waren naar Syrië te gaan en daarmee te gaan vechten. Hartelijk dank. Graag gedaan. Pst, Eén minuut. Ik zie mezelf gewoon als moslim en ik kom uit Nederland. <totstuken> Meestal kan ik al een paar woorden eruit vissen. ik denk van, oh ja, dit keer ging het over de zakat. Dus dan weet ik van, oké, okay, dit is de armenbelasting, Maar wat er precies gezegd wordt, dat weet ik dan niet. En ze kunnen ook behoorlijk snel praten, de Marokkanen.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 De regering wil af van de keizersnede. Maar of de Turkse vrouwen zich laten overtuigen, dat is nog maar de vraag. Ik ben op weg naar het ziekenhuis van gynaecoloog Ömer Talet Turhan. Hij weet alles over een nieuwe wet die bepaalt dat vrouwen alleen een keizersnede mogen... als er een medische noodzaak voor is. Maar niet om de reden die je als Nederlander misschien denkt. Het aantal veilige keizersnedes per vrouw is misschien maar drie of vier terwijl je met natuurlijke bevallingen... mogelijk veel meer baby's veilig kunt baren. En dus zei de Turkse premier Recep Tayyip Erdogan... keizersneden zijn een geheim complot... om de bevolkingsgroei te remmen. En Erdogan wil baby's. Heel veel baby's. Als dokters in het publiek ziekenhuis... een bepaald percentage van normale geboortes niet halen... Worden ze gekort in hun inkomen? zegt Eumer in zijn kleine spreekkamer. Deze straf is er alleen voor doktoren van publieke ziekenhuizen. Doktoren die in privéziekenhuizen werken, zoals Eumer, hebben geen last van de wet. Maar toch. Eerlijk is de wet, niet vindt hij. Het ministerie van Volksgezondheid zegt dat een vaginale geboorte geen problemen veroorzaakt, maar dat is niet waar. Het kan wel problematisch zijn. Derlet, salt een vaginale geboorte is vatbaar voor complicaties. Baby's kunnen zuurstofgebrek krijgen en het is niet te voorzien of te voorkomen dat het schoudertje gaat klemmen in het geboortekanaal. En als de vrouw een ruggenprik krijgt, duurt de geboorte nog langer. Zijn er nog meer risico's en het kost meer tijd. En zelfs dan krijgt de gynaecoloog geen beloning. Maar de anesthesist krijgt bijvoorbeeld wel extra geld bij een keizersnede. Daarom hebben gynaecologen niet zoveel zin om met het ministerie van Gezondheid samen te werken. Efendim, maar het beleid, en dat moet Eumer toegeven, heeft wel een positief effect. Hij is namelijk ook weer geen voorstander van keizersneden zonder medische reden. Want het zijn toch operaties. Iedereen wil nu een normale geboorte. We moeten ons verantwoorden voor keizersneden tegenover de cliënt. Dat is een betere situatie. En dat komt door de campagnes van het ministerie van Volksgezondheid. Böyle zo was het niet toen ik begon als gynaecoloog, Zeker niet in de steden. Daar waren keizersneders heel populair. Het aantal keizersneden is nu gedaald van 60 naar 40 procent landelijk. Onder vrouwen met geld en particuliere verzekeringen is het percentage ook gedaald. Van 80, 90 procent naar 60, 70 procent. Dat is nog steeds hoog. Een vrouw die kan kiezen door haar particuliere verzekering... ziet een keizersnede als haar recht. In privé kunnen ze bevallen zoals ze willen. En doktoren moeten meegaan in hun wensen. Om eerlijk te zijn doen deze doktoren niet erg hun best... om vrouwen over te halen tot een vaginale geboorte. Ik ben geen voorstander van keizersneden zonder medische reden... dus ik probeer vrouwen te overtuigen. Maar als dat niet lukt, dan wordt het toch een keizersnede... want een vaginale geboorte behoort vrijwillig te zijn. vaginale geboorte niet dat was een bijdrage van Suzanne Koster. En morgen is Metropolis Radio op kraamvisite in Pakistan. Haiti, Congo en nu de Filipijnen. Landen geteisterd door rampen en oorlog. En dat trekt hulporganisaties van over heel de wereld vol met goede bedoelingen. Maar hulp verlenen kan ook veel kapot maken. Wat wel een niet verstandig handelen is bij de nasleep van rampen... daar houdt Thea Hilghorst zich mee bezig. Ze is hoogleraar hulpverlening en wederopbouw. Ze schreef er met de collega's een boek over. Disaster, conflict and society in crisis. Everyday politics of crisis response. En aanstaande woensdag wordt het gepresenteerd. Thea, welkom. Ja, Doe go, Thea, moeten we eigenlijk zeggen. Ja. Want in dat boek staat ja, je volgende tekenen. Ja, ja, daar zit een heel verhaal achter. Ik wil het best vertellen. Deze ronde. andere keer. Andere ja. keer. Uh, we zeggen je en jij, want je zit in ons panel. We kennen elkaar. Um, nou, laten we maar gelijk de deur in huis vallen. Wat voor kwaad kan verlenen in een rampgebied veroorzaken? Het boek gaat eigenlijk over de vraag... hoe zien die samenlevingen in crisis eruit? Wat gebeurt er? En wat stelselmatig blijkt uit onderzoek... is dat veel meer dingen doorfunctioneren... in een, in een samenleving in crisis... dan mensen van buiten verwachten. Dus dan, ja... Wat en dan betekent... gaan ze met zeven mijlslaarsen doorheen lopen. Precies, wat betekent dat voor hulpverlener? Dat vaak, zeker bij zo'n natuurramp... wordt gedacht van, god, niks functioneert meer. Ze hebben ons nodig. Wij komen van buiten helpen. Terwijl eigenlijk er veel beter aan gedaan zou kunnen worden... als je juist aansluit bij wat er nog wel functioneert en wat er wel gebeurt. En dat is dus veel meer dan we denken. Dat is ook als je de, een, een, een, een soort samenvatting van je boek leest... wat we even vluchtig hebben kunnen doen... dan zie je dat inderdaad die everyday politics... Ever, gewoon het dagelijks leven wat er nog wel is wat doorgaat... dat is heel erg een uitgangspunt in jullie boek. Ja. Dat je daar heel erg op moet focussen. Precies. Maar ja, de beelden die wij altijd krijgen is dat de gewone mens denkt dat is er allemaal niet meer. Nou, dat zijn natuurlijk precies de beelden die ook camera's zoeken. Ik weet nog heel goed toen ik na die verschrikkelijke tsunami in 2004... was ik in Sri Lanka. Toen had ik dat zelf ook, hè, van al die beelden in mijn hoofd. En die waren er ook op het strand. Alleen als ik dan mijn hoofd de andere kant op draaide... zag ik de bushaltes met de mensen die daar gewoon stonden te wachten... om naar hun werk te gaan en noem maar op. En dat was twee weken na die verschrikkelijke ramp. Dus die ja. samenleving functioneerde gewoon nog... Alleen wat wij ervan zien, is alleen maar die vernietiging. En dan denk je van, nou ja, het is ja. verschrikkelijk, ik moet er naartoe. Ja. Kun je een, een goed voorbeeld geven, uh, misschien wat je, dat, wat je net noemde... waar dingen nog intact zijn, waar aan voorbij gegaan wordt... wat die mensen natuurlijk tegen de borst uit? Nou, ik denk bijvoorbeeld op dit moment in de Filipijnen... We hebben we net allemaal heel erg meegeleefd met die storm. En dat is ook terecht, hè? want die hulp is keihard nodig, vooral ja. financieel. Maar daarbij wordt ook gedacht dat daar niks meer functioneert... Terwijl ik zag net een blog van een hulpverlener die zegt... ja, de Filipijnen is niet Haiti, het is een heel ander land. Het is zijn toeristeneilanden, alles functioneert hier gewoon. Je hebt gewoon zodra het weer kan, pakken mensen die draad weer op. En gaan ze zelf aan de slag om zelf hun wederopbouw ter hand te nemen. Dus dan moet je gewoon zorgen met je hulpverlener... dat je daar heel goed bij aansluit. Mm -hmm. Nou zeg ik echt niet dat hulpverlening dit nu uit mijn boek moet leren... dat ze dat helemaal niet zouden weten. Maar dat is wel het hoofdthema van het boek... Ja. Waarbij... Maar wat is daar verkeerd gegaan bijvoorbeeld dan? Nou, wat in de Filipijnen, ik denk, daar moet ik er naartoe gaan zelf. Ik denk dat als je ter plekke gaat kijken, dat het wel meevalt. Uh, ik denk ook wel dat hier de beeldvorming heel erg is. Alsof de Filipijnen dat zelf niet zou kunnen. Dat mm -hmm. dat, dat van buiten afgebracht moet worden. Uh, dat, dat is, we hebben nu twee voorbeelden eventjes gehad over natuurgeweld. We hebben ook oorlogen. Ik kan me voorstellen dat... Dat, op een, dat, kan me voorstellen, dat is natuurlijk op een heel andere manier ontwrichtend voor een samenleving. Jij komt net terug uit Congo. Mm -hmm. Kan jij nou eens een voorbeeld geven uit, uit dat land... wat ook voor ons, als je kijkt naar de berichtgeving hier... een vers, door, door burgeroorlog, moordpartijen, verscheurd land is... waarvan je je niet voor kan stellen dat mensen daar nog iets... van dagelijks leven hebben. Geef dat eens een voorbeeld. Nou, ik heb onderzoek gedaan nu met vrouwenorganisaties. Nou, Dat zouden mensen misschien niet verwachten... want wij denken hier vrouwen in Congo... Die worden alleen maar verkracht de hele dag. Terwijl ik ben er dus allemaal vrouwenorganisaties tegengekomen... die zelf gewoon in die dorpjes bezig zijn. Vrouwen mogen bijvoorbeeld land erven... Maar niet traditioneel, maar volgens de wet wel. En daar komen ze voor op. Die gaan gewoon met elkaar naar rechtbanken. Die zijn er ook gewoon. Dat denken we van niet, maar die zijn er echt wel. Je gaat naar de rechtbank, je, je, je klaagt iets aan. En je zorgt dat je je land krijgt. Nou, dat gebeurt daar ook in de midden van de crisis. Mm -hmm. En dat, is, uh, dat, dat komt uit hen zelf? Dat is zonder hulp van buitenaf uh, nee. weer zo ver zover ja gekomen? Nee. Of is het nooit weer geweest? Hulp speelt daar een rol in, maar hulp kan dat niet overnemen. Dat komt dus wel degelijk van mensen zelf. Nou is het ook wel zo dat wij niet alleen maar een boek hebben geschreven... om dat een beetje te verheerlijken. Hè? Van kijk eens wat er allemaal nog kan. Want tegelijkertijd, juist omdat wij zeggen dat heel veel doorfunctioneert... dat kunnen natuurlijk ook hele negatieve krachten zijn. Hè? Hm. Want er zijn natuurlijk ook zaken die doorfunctioneren. Juist met de bedoeling om, om zo'n conflict erger te maken. Een georganiseerde misdaad in opvangkampen bijvoorbeeld. Dat doet het fantastisch. Ja. Dus het is echt niet zo dat wij hier nu alleen maar romantisch zeggen van, oh, het gaat zo prachtig en leuk... en mooi ja. in die gebieden, echt niet. Maar wel, je moet stelselmatig rekening ermee houden... bij alles wat je doet, dat daar nog veel meer functioneert... zowel ten goede als ten kwade, en ook vaak ten goede. Ja. Dus eigenlijk zou je zeggen, als je zegt... Dat, Hulp kan ook iets kapotmaken. Dat betekent dat de initiatieven die er nog zijn... en de kracht die er is... dat je daar niet met je, met je westerse laars overheen moet stampen. Precies, want als je natuurlijk een een, een, een, gewoon een, ministerie, van kolonialisme, een ministerie van gezondheid hebt... Ja. wat nog functioneert... waarom zou je hun niet helpen om te helpen door ze geld te geven? Dan hoef je niet je eigen artsen te brengen. Ja. Bijvoorbeeld, hè? ik zeg niet dat dat nu per nee. se overal gebeurt... maar dat zijn het soort van voorbeelden waar wij toch op inhaken van... joh. Kijk naar nou wat er speelt. Vaak is het genoeg om geld te geven. Een beetje ondersteuning. Maar je hoeft die boel niet over te nemen. Er is genoeg. Ja, nu is er nog iets anders. Uh, bij het helpen heb je natuurlijk te maken met agendas van mensen. Uh, van een provinciale overheid, van een stad. Uh, maar ook van de, de, van de landelijke overheid. Uh, hoe moet je daar nou als hulporganisatie in manoeuvreren en bewegen? Nou kijk, wij als wetenschappers vinden het natuurlijk vreselijk interessant. Hè? Dus wij bestuderen ja. dit juist. van Hoe al die verschillende belangen op elkaar inspelen en werken. Nou, ik snap dat een hulpverlener niet net zoals ik... daar eerst maanden onderzoek gaat doen voordat hij iets gaat doen. Aan de andere kant zijn hulpverleners vaak heel lang in een land. Jarenlang. En dan zouden ze wel degelijk moeten investeren. Misschien niet op dag één, maar wel heel snel moeten investeren... om beter te begrijpen in welke context ze werken. Ja. En juist ook wat onderzoekers in te schakelen... om beter te snappen van hoe speelt alles op elkaar in. Wat doet mijn hulp nou eigenlijk? In wiens belang zit ik hier te werk of niet? Want vaak heeft hulp niet door... In welke kaarten nee. ze spelen? Ja, kijk, uiteindelijk doe je het voor die mensen die getroffen zijn. Maar als je volkomen maling hebt aan autoriteiten, dan kan je het ook flink moeilijk gemaakt worden. Dus ja, natuurlijk, natuurlijk. Het je is moet een ook... enorme diplomaat zijn. Of, of je moet een niet? diplomaat zijn, ja, dat is boeiend hoor. Je moet een diplomaat zijn, je moet echt diplomatie kunnen bedrijven als hulpverlener. Je moet kunnen koordansen, want je wordt voortdurend uitgespeeld door de een of door de ander. Ja, wij zeggen dan met hoe meer kennis je dat doet, met hoe meer kennis je van zaken door die porseleinkast loopt, hoe minder kans dat je er als een olifant doorheen gaat. Ja. Jullie uh, uh, beschrijven ook uh, in het boek hoe dat nu eens goed onder woorden te brengen, dat er soms hier in, in Nederland bijvoorbeeld uh, gedacht wordt dat er ergens een crisis is, terwijl de mensen in het land zelf dat eigenlijk helemaal niet als echt een heel erge crisis ervaren. Ja, dat klopt. Dat vond ik. Geef daar eens een voorbeeld nou, van. Nou, er is een voorbeeld in. Uh, dat is geweest in Niger. Er was op een gegeven moment een hongersnood. waarvan de BBC en ook hulpverlening. zei. Is een verschrikkelijke hongersnood. Terwijl niemand in Niger dat zo ervoer. Die zei: Ja, oké. Okay, we hebben slechte oogst gehad. We hebben wel eens vaker. We hebben slechte oogst gehad. Maar het is nu niet dramatisch vergeleken met andere jaren. En we hadden wel inderdaad om wat hulp gevraagd. maar niet om dit. Want wat, wat gebeurde er dan? Ja, dan keer? krijg je een soort uh, reactie. Dat is bijna een, een soort zichzelf voedende reactie. De ene medium pakt het op. De andere medium pakt het op. Dan gaan ze over elkaar heen bieden. En voor je het weet worden ze steeds en steeds groter. En dan komen daar cameraploegen. En die gaan echt zoeken. En die gaan dan soms met z'n allen zeggen. Oh ja, daar is een kind dat er onder voet uitziet. Ja, die zijn er overal. Dat kind kan wel een afwijking hebben. En dan spring je daarop. Weet je, En dan wil je die ook filmen. En andersom kan dus ook hè, dat er een hele grote crisis is... en niemand het doorheeft. Dus dat ja. de sterftecijfers omhoog kruipen... omdat er te weinig te eten is op het platteland. Omdat het niet maar geweten wordt. dat er dan niet ergens, ja, dat noemen ze dan het CNN-effect... dat er niet ergens een grote ja. camera bij staat. Ja. En is het vergeten. Dus ja. wat we eigenlijk ook zeggen in dit boek is... Uh, ja, wat, is nou eigenlijk, wat is nou eigenlijk een samenleving in crisis? En uh -huh. wie bepaalt dat nou? En dan blijkt eigenlijk dat er heel weinig objectieve maatstaven voor zijn. Die zijn er wel. Maar, maar moet je het altijd kijken naar de plaatselijke bevolking... naar de mensen zelf, dat dat de beste maatstaf is? Of ja, dat, is dat, dat ook is, weer te makkelijk gezegd? Nou, het is in zoverre... Uh, ik vind dat wel een van de belangrijkste uitgangspunten... hoe mensen het zelf ervaren, of het een crisis is of niet. Tegelijkertijd heb je ook nog een ander fenomeen. En dat is als je maar heel lang in een crisissituatie zit... ga je het zelf ook normaal vinden. Dan denk je ja. dat je iets aan je maag ja. hebt... omdat je buikpijn hebt en niet meer door hebt dat dat gewoon komt omdat je te weinig eten hebt. Ja. Dus dat is het andere punt. Mensen kunnen wennen aan crisis. waarvan je zegt: van ja, dat vinden wij als wereldgemeenschap niet acceptabel. We willen hier echt optreden. Ja. En dan hebben we nog iets anders. Wat je zegt: het uitgangspunt moet toch zijn de mensen die getroffen zijn. Maar soms is dat ook lastig. In dat boek staat een voorbeeld van de nasleep van een ramp. En dat gaat over het iets doen aan de loop van een rivier. En dan kom je in de problemen als je het doet zoals die mensen willen. Want dan kunnen ze niet meer hun velden irrigeren door zout. Vertel eens hoe, hoe dat zat. Nou, kijk, dat zijn. Uh... Heel, veel, heel vaak heb je, als je zo'n zo ingrijp doet, in, zeker in het landschap, dan heb je daar allerlei uh, effecten van. En sommige zijn positief en negatief en ook niet voor iedereen hetzelfde. Nee. Dus als je zo'n rivier recht maakt, omdat je denkt: ja, dat scheelt tegen de overstromingen, betekent dat sowieso al dat heel veel mensen hun land kwijtraken. die net aan de rivier wonen of niet. Nou, die komen daar weer tegen in opstand. Dan krijg je dus allerlei politieke spelletjes omheen. En dan moet je maar uiteindelijk zien of het beter uitpakt of nee. niet. Dit was een voorbeeld van een rivier die in zee stroomde. En er was een ingreep waardoor het dreigde... dat het zoute water bij App uh, niet meer terug zou vloeien. Ja. En dan worden die akkers uh, bevloeid met zout water en ook weg. En dan moet je dus opboksen tegen... dan moet je het eigenlijk beter weten voor die mensen. Het is ook een beetje kolonialistisch. Ja, maar toch aan de andere kant kan je zeggen... van ja, beter weten voor die mensen. Je hebt ook nog zoiets als expertise. En ja. mensen die ergens voor geleerd hebben... Ja, ja die, ik vind dat nog steeds een hoop waard. Ik heb ook liever dat er een tandarts naar mijn gebied kijkt dan nee, zomaar iemand die. Maar dan de, heb je, je ja. kunt wel een conflict krijgen, als je dat niet heel listig. Nou, en dat is precies waar ons boek over gaat: dat uh, ook die technische maatregelen, zelfs als ze zo uh, goed lijken, toch soms ook weer tegen de borst kunnen stuiten. Van iemand anders in de wielen kunnen rijden, net weer andere uitkomsten hebben Want dan. Dat... Dus wat je dan eigenlijk ook zegt is van. Oplossingen die je insteekt, je moet voortdurend een beetje je vinger aan de pols houden. Van gaat het in de uitvoering wel zo als je het had gehoopt? Gebeurt wat hebben, er wat hebben, we hebben inderdaad wel mee Als je dat hoopt? meer ja. uh, de hulporganisaties, wat moeten ze met die informatie uh, als ze jouw boek uh, of jullie boek gaan lezen in de praktijk? Hoe, goed, hoe moeten ze dat erin verwerken? Want je zei al, ze zijn geen wetenschappers, hebben ze de tijd ook niet voor. Nee, kijk, nou, ons boek is natuurlijk geschreven. Het is geen handleiding. Nee, het, is ook even. Geen hand, het is ook niet geschreven voor hulporganisaties in die zin. Je kan er heel veel uithalen als hulporganisatie. Ik ga het ook woensdag wordt het ook ontvangen, zeg maar. Farah Karimi van Oxfam Novo gaat ook een mm -hmm. verhaal hierover houden. Wat heeft zij daar nou aan als hulporganisatie? Ja. Dus ik ben ook heel benieuwd wat oh, ze je, gaat zeggen. Okay, dat ga jij dan van haar horen? Wat ja, zij ja, ja, ja, ja, daar ben ik okay. al heel benieuwd naar. En uh, wat, ik, wat ik hoop en verwacht is toch dat we elkaar kunnen blijven... Uh, ja, kunnen blijven bij de les houden en inspireren. Wij leren veel van hun, van de hulpverleners. En ik hoop de hulpverleners van ons... en dat je op die manier toch met elkaar er iets beters van kan maken. Goed. Thea, Thea Hilhorst, heel hartelijk bedankt. Hoogleraar Hulpverlening en Wederopbouw. Schreef dus een boek, een lange titel die ik niet nog een keer ga herhalen... kunt u vinden op onze site, vilavpro.nl. Maar het gaat in elk geval over wat wel en wat niet verstandig handelen is... bij de nasleep van rampen en crisis. Heel erg bedankt. En Villa VPRO zo meteen terug met cultuur en met ons panel Schuld en Boete. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door... Esther Verheij pro-VPRO sinds 1992 omdat ik ga voor inhoud. Morgen om 7 uur. Ja, en wat doe je nou als ik niet open? Martin Schiemek, de cartoonist. En ik keek nou op naar jou. Luister naar nee, Kunststof. Nee, ik weet al heel veel van jou. Morgen van 7 tot 8. Radio 1. Martin Schiemek. Het nieuws van alle kanten.